7 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. EU-commissaris John Daly van Gezondheid en Consumentenbeleid is opgestapt. Er loopt een fraudeonderzoek naar de Maltese. Een zakenman uit Malta zou zijn contact met Daly hebben misbruikt... om financieel voordeel af te dwingen bij een Zweeds bedrijf... in ruil voor invloed op een toekomstig wetsvoorstel over tabaksproductie. Het Europese antifraudebureau zegt dat er geen hard bewijs is... dat Daly betrokken was bij de fraude. Maar volgens het bureau wist hij er wel van af. Dali ontkent elke betrokkenheid. De inval in het clubhuis van Satudara in Twente vanochtend... had te maken met een groot onderzoek naar georganiseerde hennepteelt. Daarbij zijn volgens het Openbaar Ministerie... vermoedelijk leden van de motorclub betrokken. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie... diefstal van stroom en het witwassen van misdaadgeld. Kleine meerderheid van de landelijke bestuurders... wil dat een politieke partij pas in de Tweede Kamer kan komen... als die minstens 5 van de stemmen heeft gehad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 Dat zei de directeur van de kunsthal op een persconferentie over de roof van zeven belangrijke schilderijen vanochtend. Volgens haar is de roof als een bom ingeslagen in de museumwereld en krijgt de kunsthal veel reacties. Werken van onder andere Picasso, Matisse, Monet en Gauguin werden vanochtend gestolen. Dan het weer. Vanavond overal droog en minder wind. Morgen overwegend bewolkt met af en toe wat regen. Het wordt zo'n 14 graden morgen. Dit was het NOS Journaal.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 het kan raar lopen in die zin dat je denkt dat je nog jong bent... maar ineens blijkt je zomaar ouder te zijn geworden... en dan kun je met je handen in het haar gaan zitten... maar je kunt daar ook buiten gewoon geestige, ironische columns over schrijven... wat onze gasten deed in de Volkskrant. En die columns zijn nu gebundeld in Mooi geweest. Hier is Anne-Marie Oster... Uw presentator is Jelly Brouwer. Anne-Marie Osten, ja, Anne Osten, je bent een uh, goede waarnemer. Zeker als het om taal gaat ook. Bijvoorbeeld, um, hoe ouder je wordt, hoe vaker het woordje nog... Ja. Hoe vaker je dat te ja. horen krijgt, het woordje nog. Dat zie je nog goed uit. Ja. Ja. Of, uh, god, dat u nog kunt lopen op die hoge hakken. Ja. Dat korte rokje, nou nog. <laughs> ja. nou, dat, dat doe ik inderdaad niet meer, een kort rokje. Nee? Maar jij wel. Doe je dat echt niet meer? Nee, maar ik heb nooit... Ik zag je later nog met een kort rokje. Oké, niet een heel kort rokje, maar op zo'n première... dan doe je toch wel een mooie rok aan boven de knie? Nee, nee, nee, hoor. Nee? Nee, nou, zijn mijn knieën ook niet mijn sterkste punt. Wat is jouw sterkste punt? Oh, wat een Laten we daar eens mee beginnen. Je bedoelt in mijn uiterlijk of... Dat... Vroeger was het mijn mond, maar die is ook niet meer wat die geweest is. Wel mooie volle lippen. Oh, nou ja. toch? Ja. ja, en tanden. Maar ik heb een, een, een fietsongeluk gehad. Toen ben ik ontzettend op mijn, op mijn buik gevallen. En, er kwam iets ja. in je spaken, hè? op de gracht. Dat was heel erg, toch? Ja, dat was heel erg, ja. Dat was uh, een enorme uh, mijlpaal in mijn leven, mag ik wel zeggen. In de verkeerde richting. Je hele gezicht lag open? Ja, en... Nee, nou, vooral mijn mond, Ja. Ja. En toen wilde ik er nog uh, geestige uh, uh, stukjes over schrijven... maar dat wilden ze niet hebben bij, de, bij het parool. Nee, uh, mevrouw Koster, we zijn niet zo geïnteresseerd. Mevrouw Koster, we zijn niet zo geïnteresseerd. <laughs> nee, dat meen je niet. Ja, het was een, een chef, denk ik, van 23 of zo. Dus, uh, die geen idee had die mevrouw Koster was. Ja. <laughs> maar in die tijd hield toen uh, jouw column bij de Volksrand ook niet op. Viel dat niet allemaal tegelijkertijd? Niet, niet, niet in samen? de tijd van het fietsongeluk, hm, nee. Dat okay. was al een, tijde, al een tijd daarvoor. Uh, ik weet niet meer precies wanneer dat was. Een jaar of vijf geleden misschien, of langer alweer. Dat was uh, Pieter Broertjes, die wilde verjongen. Nelleke Noordervliet eruit. Ja, die vloog uh, eruit. Uh, en uh, Jan Kuitenbrouwer, dat zijn ergenis. Ja, toen werd ik in een, in een kamertje ontboden. Niet door Pieter Broertjes zelf, maar door een... Uh, een, een, een onderhem geplaatste. En ik voelde me net alsof ik gestolen had. Weet je wel, dat je in zo'n kamertje zit met twee mannen met brillen die, die je pijnzend aankijken. Van een beetje met zo'n gezicht van wat vindt u er zelf van? En toen? Nou, toen uh, uh, wilden ze een andere koers gaan varen op dat dag in dag uit. Maar dan moet ik zeggen, het klinkt alsof ik nu mezelf wil. Uh, uh, uh, of ik uh, uh, uh, ze de eer niet gun. Uh, maar ik, ik wilde ook op dat moment had ik ook wel een beetje genoeg van. Dus het kwam ook wel goed uit. Van het schrijven van die stukjes? Ja, omdat ik twee stukjes uh, uh, in de week schreef. Ook voor, de, voor HP De Tijd schreef ik toen. En daar de Vrouw is... van de Wereld was geloof ik voor de Volkskrant ja. in de tijd. En ja. voor HP De Tijd Dat schreef was... je over theater? Dat, daar schreef ik, daarvoor schreef ik recensies, maar uh, daarna had uh, Henk Steenhuis... die toen hoofdredacteur van H.P. Uh, de Tijd was uh, het lumineuze idee... om mij te uh, vragen voor in iedere stad een andere schat. Alsof ik 84.000 uh, uh, vriendjes had gehad. Maar die heb je toen bij elkaar verzonnen? Neem ik Ik aan. heb er ook een paar bij verzonnen, ja. <lacht> het grootste <lacht> deel. En ik ging ook wel opeens over een hond schrijven of zo. Dat is ook een soort vriend. Ja, dus, ja. <lacht> en welke stad had je de meest gedenkwaardig? Geliefde? In Amsterdam, denk ik wel, ja. Wie was dat? Dat zeg ik niet! Of wie waren dat? Dat zeg ik helemaal niet. Nee hoor, maar de, de, mijn echtgenoot, mijn eerste echtgenoot, was ik wel heel erg uh, dol op, op Bram de Zwaan. Dat was wel een erg ah, leuk man. Dat is verschrikkelijk mee gelachen. De socioloog. Ja, ja. Hoe lang ben je met hem geweest? Nou, lang, want nou, voor, die, voor die tijd lang. Vanaf mijn 17e uh, tot mijn 20e. Nee, zo lang is dat helemaal niet. 21e. Ja. Van je 17e tot je twintigste met Abraham de Zwaan. En ja. daarna volgde meneer Vis met wie je twee nee, kinderen Nee, ja, er zat een, een, een interval. Zat echt. <laughs> dus. Goed, stukjes heb je eigenlijk altijd geschreven. Wanneer ben je daarmee begonnen? Uh, Gewoon voor jezelf ook, Als kind, ook, hè? Als kind. Uh, uh, met opstellen al. En ik heb ook uh, een paar keer de interscholaire gewonnen. Uh, van, uh, ik weet niet meer van welke school, want ik heb op verschillende uh, uh, gymnasia gezeten. Eentje in uh, Amersfoort. Toen je bij een pleeggezin ja. was geplaatst? Ja, die, we woonden naast het gymnasium trouwens. Dat was heel erg gezellig. Dat kwam lekker goed aan. Ja, dat was heel erg leuk, want we zaten altijd in de pauze te pokeren. Weet je wel, met pokerbeker en zo. En, en, en, en sigaretten te roken, toen al, vreselijk. Dat Soms, ga je trouwens nog steeds te doen, niet Poker, maar te pokeren. Oh ja, pokeren wel, ja. En daar, dan win je vaak. Ja, twee keer gewonnen. Ja, maar ook één keer, en dat is het verrukkelijkste moment in mijn leven... van Hanneke Groenteman. Want die was, Doe maar. Ja, die was echt uh, onbetwiste keizerin van de kring met pokeren. En dan moet ook je kei, daar voor capaciteit voor hebben? He? Goed kunnen uh, nou, liegen, geloof ik. Ja, en ook vooral niet drinken. Dat, oh, dat is het geheim. Ik dacht echt van tevoren, ik wil winnen, ik wil winnen, ik drink niet. En dat, heb ik dus, en dat hielp zo enorm. Ik kan niet pokeren, maar je hebt daar een bepaald gezicht voor nodig. Ja, dat, dat, dat gezicht en, en ook veel koket gedoe... En acteren, uh, dus ja. Eigenlijk. Ja, en veel uh, omtrekkende bewegingen. en grapjes onderling. of opeens een ontzettend stoïcijns gezicht trekt. terwijl je dan juist. nou ja, goed. Ja, en dat doe je nog steeds. Eén keer in de, nee, de week of zo. Ja, dat zou ik. nee, dat zou ik dolgraag heel vaak willen doen. maar dat komt er maar niet van. Hm. Ik hoop dat er iemand luistert nu. En en die zegt, we, ik wil wel pokeren we met Club, Annemarie. Marie eh, ja, op de kring dat we het clubje weer bij elkaar eh, krijgen. Goed, we ja. gaan het hebben over een, een nieuwe bundel... Uh, die verschenen is van jouw hand. Mooi geweest, heet het. Eerst even naar het nieuws kijken. Ja, alle kranten staan natuurlijk vol mee. Het is internationaal nieuws. De schilderijen ja. zijn geroofd in, uh, in de kunsthal ja. Rotterdam. prachtig, die Matisse. Ja. Ja, dat is dan ook weer meteen de, de... Maar ik vind het zo gek dat ze dan een paar weer niet noemen... Ja, er worden de, de, even kijken hoor, want er staat ook ontzettend uh, veel verwarring te zijn. Althans, in het buitenland, in New York, hebben ze geroepen dat er een Van Gogh gestolen is. Kunst in Nederland, dan moet het wel een Van Gogh zijn. Ja, ja, ja. tekens daar waarschijnlijk. Um, maar Mondriaan was er ook bij? Het is van die, van die gand, gandriaan. Nee, uh, nee, er zit geen Mondriaan bij. Er zitten twee Monets bij. Uh, Henri Matisse. Mathies. Ja, deze overhoring had ik niet verwacht. Hoe kom ik dan aan die Mondriaan? Uh, en een Freud. Dat ik ben ik zeker gek geworden. Um, Freud, ja. Lucia ja, Freud. Ja, ja, die ook heel mooi is met ja, de vrouw. Ja, maar dat, dat doen ze wel eens een opdracht. Hè? En dan, hangt het, dan komt het aan een duistere muur te hangen. En geen haan die er verder meer naar kraait. En wij maar fantaseren aan welke duistere muur. en vooral wie. Is de opdracht. Ja, he? en hoe kun je nou plezier uh, uh, hebben aan iets wat dan, uh, waar je alleen maar zelf naar mag kijken, en donker. wat je stiekem hebt? Ja. ja, misschien is dat de kick. Ja, Goed, we zullen het allemaal horen. Ze nou, zijn natuurlijk ook criminelen dan diegenen die die opdracht hebben gegeven. Nou ja tuurlijk. Ja, <laughs> ja, tuurlijk. Goed, de tegel ligt daar. En die gaat op een gegeven moment beschreven worden. Luisteraars kunnen zich bemoeien met de uitzending. Misschien bent u wel enorm liefhebber van de komst van Annemarie Oster. Iedere donderdag hè, als ik, ja. Ja, in, in de Volkskrant. Um, meld het dan aan ons. Uh, u kunt reageren op ons uh, gastenboek de website radiokunstof.nl. en uh, kunt ook van u laten horen via Twitter, hashtag radiokunststof. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld, Annemeer Oster uh, heeft nauwelijks introductie nodig. Uh, ze nou. begon ooit als uh, omroepster bij de VPRO, heel lang geleden. En daarna uh, maakte ze furoren bij het satirische televisieprogramma Hadi Massa. Dat zeg ik erbij, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die geen idee hebben nee. wat dat ook alweer was. Hadi nou, Masa. er zijn heel veel mensen die, die, die zeggen zat jij niet in uh, zo, zo? is het toevallig ook nog eens een keer? Oh ja. Dat halen ze altijd door elkaar. Dat ja. had natuurlijk ook gekund. Ja, ja, nou ja, dan, toen was ik nog wel iets te jong. Dat was Joke Beretti die dat deed. Maar dat is voor jouw tijd ook. Dat is dan voor mijn maar tijd. Maar die deed bij, een... bij uh, massa wel uh, in het begin de, de, de, de wat rijpere vrouwen en ik, de jonge meisjes. Maar op een gegeven moment kreeg ze een kind en toen. Uh, was ze lekker opgeblazerd. Dan kon ik alles in <laughs> Zoals eentje ja. uh, Goed, in 1980 uh, debuteerde je als schrijfster met een moeder van niks. bundel impressies over het uh, jonge moederschap. Je ja. was inmiddels zelf ook moeder geworden. En uh, daarna verschenen uh, boeken van jouw hand. Uh, boeken over je moeder. De actrice Ang van der Moer. Maar ook andere bundels met verhalen, uh, interviews en columns. Ja. En nu is dat dus een nieuwe uh, bundel. Uh, mooi geweest. Uh, onder deze noemer schrijf je ook iedere donderdag ja. uh, voor de Volkskrant. En, uh, maar het ja. zijn niet alleen Volkskrant uh, columns, hoor. Dat zijn ook, uh, voor de elegant oh, zitten ja, er een paar bij. Oude columns die ik uh, heb opge... Op op, op, ja, opgeleukt, wil ik niet zeggen. Op, op ge, ja, beter gemaakt, gereageerd. Herschreven, ja, gereageerd. Ja. Um, hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om over leeftijdsfenomenen te gaan schrijven? Want dat staat uh, ook op de... Ja, dat, dat, dat, dat uh, was iets waar, waar ik me uh, sowieso mee bezig hield... omdat ik uh, op een bepaalde leeftijd ben. En, uh, Bijna ja. 70, hè? Ja, over ja. twee weken of zo? Ja, in, uh, in november, ja. Uh, en, en ja, uh, dat mij bezig hield en ik uh, dacht, uh, laat ik van de nood een deugd maken, daar kwam het eigenlijk op neer. Wat, wat, wat ik eigenlijk altijd heb gedaan, wat schrijven voor mij uh, en voor veel mensen is, ik zou veel liever willen dat ik er, dat ik er fictie van kon maken. Maar daar uh, heb ik niet genoeg fantasie voor vind ik zelf. Ik hoop altijd nog dat het er van komt heb je er wel eens voor mijn tachtigste. Ik heb het geprobeerd. en Ik, ja, ik heb ook een, een heel boek het licht te doen zien. Dat heet Hoe moet je kijken. Dat zijn vier uh, verkapte... Uh, dus quasi niet-autobiografische verhalen. <lacht> maar ik vind het al, al, al moeilijk om, om te schrijven... Uh, deed dus de deur open. Dat, dat vind ik de derde persoon schrijven. <lacht> en wat is dat dan? Denk ik je weet dat het dat niet. Uh, dan vind je het aanstellerij of zo? Te zijn veel goede voorbeelden. Ik, ik, ik heb zo ja. verschrikkelijk veel gelezen. En uh, jij waarschijnlijk ook en iedereen die naar dit programma luistert... neem ik aan... Uh, ik, bedoel, ik lees hogeschool, uh, echt wereldliteratuur... en dan is het zo verschrikkelijk moeilijk... om dan ook een, een bescheiden bijdrage te leveren. Dat vind ik een beetje hoogmoed eigenlijk. Ja, ondenkbaar. Ja, Dat nou, manier, ja niet, niet ondenkbaar, want ik hoop het toch nog steeds... eens een keer te kunnen doen. En ik... Ik verzin wel ook veel in mijn verhalen, hoor. Ik heb uh, bijvoorbeeld een column ooit geschreven over Dustin Hoffman... en heb ik gewoon helemaal verzonnen. Alleen heb ik hem even zien staan in, uh, in uh, Saint-Tropez, waar ik met mijn moeder was. Heb ik de rest van het verhaaltje heb ik helemaal verzonnen. En dat is heerlijk, dat verzinnen. Dat is zo leuk. Dus ik zou het gewoon toch eens moeten proberen. En dan moet er gewoon even een kleine aanleiding zijn... waardoor je hem toch in gang kunt zetten, ja. die fantasie. Ja, ja, ja. En hetzelfde geldt voor een toneelstuk schrijven. Maar dat is nog een veel moeilijker met je. Ja, want dat heb je ook echt in je hoofd: hè? dat ja. je dat heel graag wilt. Ja, en ja, daarvan het zijn ook kinderachtig. He, wat kinderachtig? Ja, het klinkt zo kinderachtig als je uh, bijna 70 bent... om dan nog steeds een toneelstuk te <lacht> willen schrijven en het nog niet te uh, hebben gedaan. Ik vind het heel verfrissend dat iemand van 70 <lacht> nog in elk geval een roman wil schrijven en een toneelstuk, toch? <lacht> ja. in, de nou, komende, ja, korte verhalen, in het komende in decennium. Een roman lijkt me zo verschrikkelijk moeilijk. En een echt een groot toneelstuk ook. Dus het zal bij een één acteur en een, bij een verhaal blijven. Maar dat vind ik dan wel heel wat. We wachten het af, Annemarie ja. Oster. Mooi geweest. Um, Kun je als vrouw beter niet zo mooi zijn geweest? Uh, dat is eigenlijk een beetje mijn stelling. Volgens mij is het veel prettiger om niet zo heel mooi te zijn geweest... dat het dan relaxter ouder worden is. Ja, dan kom ik weer met mijn oude uh, uh, uh, verhaal... Wat, uh, waar mensen dan altijd zo op reageren... alsof ik koket uh, zit te doen. Maar ik, uh, heb me nooit, uh, ik, ben, ik, ik ben nooit mooi geweest. Ik heb me alleen mooi gemaakt. Ik weet heel goed hoe ik me mooi moet maken. Ik, heb, uh, ik ben er handig in. Nou, ik heb een paar oude fragmenten gezien, maar goed. Ja. Inderdaad, jij hebt jezelf in elk geval nooit. Ja, maar dan zag je mij ook op de televisie of uh, uh, uh, op foto's. Mooi ik meisje. Me Nee, ja, maar, maar ook echt met kunst en vliegwerk, hoor. Heus. Hoe kun je jezelf mooi maken? Want een goede vriendin goed van je, Yvonne maken. Kronenberg, die zegt dat inderdaad. In haar jeugd was ze een lelijke, dikke meid. <laughs> Tussen haar zeg, twintigste uitkommer. en veertigste was Annemarie <laughs> heel mooi. Ze heeft zichzelf mooi gemaakt ja. door goed naar idolen als Bardot te kijken. Hmm. Nou, ik kan eindeloos naar Bordeaux kijken, maar ik word er echt niet mooier van. Dus leg mij uit wat jij dan Nou, ik heb jij ook nooit op Bordeaux geleken, was dat maar waar. Maar ik, ja, ik, ik, ja, goed, ik, ik, ik wist mijn ogen goed op te maken. Ik, en ik heb een goede, uh, hoe heet dat, beenstructuur. Been dus ja, de, mooie hoge jukbenen. Ja, ja, maar uh, toch ook wel. Een van jouw sterke vindt, uh, punten kunnen we dan toch wel zeggen ja daar dat was die. het in ieder geval zeker. Het is, het is wat wat de contouren zijn wat wat veranderd, maar uh, dat was wel zo. En ook vooral als het dan wat heel slank was, dan stond dat heel goed. Ja, maar, maar laat ik niet zo lang over mijn uiterlijk doorgaan. Nou, ik nou, ook, dat boek, je boek gaat daar Ja, maar niet alleen. Mooi maar, geweest. Nee, ja. maar het is de basis. Maar het is ook het is mooi alles geweest. Alles bijna, he? toch? Ja, nou ja, het was, het was mijn, uh, mijn manier van mijn, mijn uh, hoofd boven water uh, proberen te houden. Want ik was toch wel een beetje een, uh, ja, een, een, een problematisch kindje. Nou, nee, ik niet, maar mijn, mijn omstandigheden. Ja, want dus, uh, je schrijft in, in deze bundel... Ben ik knap, vroeg ik mijn pleegmoeder, meerdere malen per dag. Ja. Is dat echt zo? Nou ja... Uh, een, beetje een beetje overdreven, maar je vroeg het... Maar meerdere malen per week had ik eigenlijk moeten zetten. <laughs> en dan zei: ze, ja, je hebt een leuke toet. Nou, dat wou ik helemaal niet horen. Ik wou horen dat ik knap was. Ja, ja. Dat, dan denk je aan iets anders. Ja, hè? ik leefde ja. echt in een, in een droombeeldje. En, uh, ook uh, de plaatjes en zo met... Uh, Esther Williams en uh, Doris Day. En, uh, het was het erg dweperig met filmsterren en zo. Maar ja, welk meisje had dat niet? Even en naar die pleegmoeden, want op... die kon nu zomaar uit de lucht vallen... terwijl je de dochter bent, was van uh, uh, Ang van den Moer en Guus Oster. Acteurs. Ja. <kwijnt> Heel beroemde acteurs. Crème ja, crème. Toen, toen, ja, toen. Ja. Ja. Want uh, niet zo uh, vluchtig als het beroep van een toneelspeler. Hè? Precies, want zodra je dood bent, is het eigenlijk gewoon voorbij. Ja, Zeker toen. Want ja. weinig beeldmateriaal. Ja, ja. Um, Maar waarom zat jij daar bij die pleegmoeder? Nou, omdat mijn, mijn moeder uh, geen goede oppas kon vinden. En, en iedere avond op het toneel stond. Die, mijn moeder was ontzettend ambitieus. Maar had ook zo'n allesverwoestend talent, dus echt een krachtig talent. En uh, ja, de, Merit Dresselhuis noem ik dat als voorbeeld. Die had een hele goede juffie voor haar twee dochters. Maar ik schopte de oppas tegen haar schenen en mijn moeder. En uh, nou ja, dat lukte niet. Maar was dat echt zo? Dat weet ik niet. En je was zes, toen vertrok je. Ja. Naar een heel ander gezin. Ja, maar dat gezin kende ik al. Want er, de, de, de vrouw die daar uh, in de huishouding hielp als vriendin van de van de vrouw des huizes die ziekelijk was... Ja, het is zo ingewikkeld om te vertellen... Was bij, had bij ons ge, uh, opgepast. En, uh, was, was dat de familie dienst. Miedema? Ja. Je, je beschrijft het allemaal in een ander boek... dat je schreef, een heel mooi boek over je uh, ja. moeder. Ja, dat vrouw is, om achterna te Ja, reizen. dat is een mooi, mooi boek, al zeg ik het zelf. Over, ja. uh, over <laughs> angst van der Moer. Ja. Twee Even boeken een jasje heb uit. je over haar geschreven. Ja. Um, maar goed, je zegt net ja dat uiterlijk... Uh, uh, het, het, het lijkt... Uh, iets heel kernachtigs te raken. Al was het alleen maar omdat je regelmatig aan die pleegmoeder vroeg... ben ik knap? Ja. Die moeder was natuurlijk eindeloos knap. Ja, ja in mijn ogen zeker. Ja. Ja. Ja, en het uiterlijk speelde toch wel een rol in, het, in, natuurlijk in dat artiestenmilieu. Dat is zeker zo. En uh, ik uh, idealiseerde dat erg, omdat ik uh, door de week dan bij die pleegouders zat. En het weekend naar Amsterdam mocht. En dan met mijn ouders mocht logeren. Maar ook uh, af en toe één keer in de veertien dagen hoor. Dus helemaal niet, uh, niet, niet, niet altijd. Want en soms kwam vakantie... het dan ook niet uit? Nee, nee en... het was uh, natuurlijk heel moeilijk te. Te regelen. En eh, ja, het rare is dat als, als ouders eenmaal zo'n of een moeder eenmaal zo'n beslissing heeft genomen, dan is dat in het begin, eh, denkt ze ja, nou dan één keer in de week. Maar dan komt dan de klat ook in. Hè? Dan wordt komt er een soort slordigheid ook, denk ik. Ja, jij zegt dat heel makkelijk, maar ik kan me eigenlijk helemaal. Kun jij het je voorstellen? Ik kan het me wel voorstellen, ja. ja. ja dat zit natuurlijk ook in mijn weer. Dus ik, ik kan het me wel voorstellen, maar uh, ja, ik heb daar zelf erg tegen gestreden. Als ik, uh, toen want ik... jij zat je natuurlijk te verheugen en dan ging het niet door. Ja. ja. Um, even naar de columns, want ik heb je gevraagd of je er twee wilt voorlezen. Ja, ja. En uh, er is er één met uh, het kopje Guus, jouw vader. Ja. En die is uh, hilarisch. Uh, wil je die als begin? eerste voorlezen? Ja. Ja, die is wel leuk, um, omdat het ook over die vriendschap gaat met die, of die, met die vriendin, hè? Ja. Guus. Steeds vaker stuit ik als ik ochtends voor de spiegel sta op een oude kerel. Mismoedig kijkt hij me aan en even mismoedig kijk ik terug. Er zal heel wat make-up aan te pas moeten komen... om deze ongewenste gast mijn badkamer uit te krijgen. Eerst maar even bellen met een van mijn beste vriendinnen. Gedeelde smart is halve smart. Wat kent het Nederlands toch troostrijke gezegdes? Hij is er weer, meld ik op doffe toon. Wie? Haar stem klinkt stom verbaasd... maar volgens mij weet ze precies wie ik bedoel. Die oude vent. Nu laat mijn vriendin een stilte vallen. Alsof ze haar oren niet kan geloven. Dat doet ze altijd, zoals ook ik steef vast even zwijg... als zij mij met dezelfde mededeling belt. De kracht van humor, althans wat wij onder humor verstaan... en reken maar dat wij onszelf en elkaar ontzettend geestig vinden... zit hem in de herhaling. Ten slotte roept ze op hoge toon uit... Hè? Hoe kan dat nou? Die was zo net nog hier. Ik heb hem zelf gezien, in mijn toilettafelspiegel. En ik op mijn beurt reageer in gespeelde berusting. Nou, waarschijnlijk is hij daarna, zo snel zijn oude beentjes hem konden dragen... naar mij toe gefietst. Gedeelde zelfspot is dubbele zelfspot. Vrouwen zijn er meesteressen in. Ik kan me zo'n telefonische sketch niet voorstellen tussen twee bevriende mannen. Terwijl er toch heel wat heren rondlopen die ochtends... sommigen zelfs de hele dag op bejaarde dames lijken. Maar misschien, ik weet het wel zeker, valt dat die mannen zelf niet op? De enkele keer dat ze in de spiegel kijken... zien ze veel minder ongerechtigheden dan ze zouden moeten zien. Het spijt me dat ik het zeggen moet, maar ik zeg het toch... met het vordere drie jaren gaan mannen op vrouwen lijken en andersom. Vrouwengezichten worden harder, hun monden versmallen... snor, ja, baardgroei komt op, tailles zijn ver te zoeken... borsten en billen weten zelf niet meer waar ze zich precies bevinden. Mannen op hun beurt blijken, opeens is het zover... te zijn toegerust met talrijke feminine attributen. Een ontluikende cup A, mollige armen, zachtere gelaatstrekken... donzig haar en volle lippen. Dit in tegenstelling tot die masculine bejaarde in mijn badkamerspiegel. Nou ja, bejaard, net zo oud als mijn vader Guus is geworden. Dat wil zeggen, nu is hij nog mijn leeftijdgenoot. Maar op mijn aanstaande verjaardag heb ik hem niet alleen overleefd... maar ook ingehaald. Egidius, waar best u bleven? Hij is te jong gestorven, Guus. Althans, dat vinden zijn nabestaanden. Zelf was hij te ziek om nog te willen blijven leven. Bovendien stond ouderdom hem niet, zoals hij zelf zei. Wat ben ik blij dat verdere aftakeling hem bespaard is gebleven. Maar wat mis ik hem. Mie langt naar die gezelle mien. Soms, als ik weer eens voor de spiegel sta, maak ik van de nood een deugd. Nog zo'n troostrijk gezegde... Ik zet een bril op, kan mijn haar uit mijn gezicht... en daar verschijnt mijn vader. Althans, als ik door mijn oogharen kijk... want op het laatst was zijn koppie wel erg smal. En ja hoor, die oude vent vervaagt... en maakt plaats voor een ondeugend heertje uit Rotterdam. De stad waar hij vandaan kwam. Nu bid voor mij. Ik moet nog sneven en de in de wereld lieden pien. Verwaren minsteden die beneven. Ik moet nog zingen een liedekien. Ja, dat is uit dat gedicht Egidius, hè? dat middel-Nederlandse mm -hmm. gedicht. Dat uh, is een van mijn lievelingsgedichten. Het is mooi, hè? Ja. ja. Wat voor contact had je eigenlijk met hem? Heel Zoals gezegd, over je moeder heb je twee boeken geschreven. Ja, over hem, uh, dat is het enige wat ik ooit over hem geschreven heb. Over hem uh, uh, durf ik niet zo goed te schrijven. Ook omdat ik hem niet zo erg goed kende. Alleen maar weet hoe verschrikkelijk geestig hij was. Ja, dat is heel, ja, ja, ja heel erg ja Hij was echt heel, heel geestig. En, uh, en maakte hij ook van die harde grappen? Waren ja, ook maar ook, zo, ook hele lief. Uh, li hij, hij, hij kon ook zo verschrikkelijk... Uh, den, hij uh, uh, voer mensen ten thuis. En, en, hij had een, een aantal personages dat hij dan deed voor ons, om ons aan het lachen te maken. Maar die waren ook tragisch. Dus het was tragisch, ja. komisch. Het was ontzettend, eigenlijk heel briljant. En waren dat collega's die die nadeed? Nee, dat waren niet bestaande... Uh, mensen? Dat waren die mensen die hij verzonnen had, types meer. Hij deed een hele zielige pensioenhouder bijvoorbeeld. Ging die onder aan de trap staan. En van is alles naar wens? En dan heel ondergeschikt, weet je wel. Zo, vreselijk. En dan riep zijn vrouw, Gus, hou nu op! <laughs> Zo zielig vond ze het. Maar het was echt heel, heel erg leuk. En jij lag er dan? Ja, en mijn halfzusje en broertje ook. Ja. Ja. Jij kan ook uh, goed typetjes nadoen. Ja, geen typetjes, maar bestaande figuren. Zoals daar bijvoorbeeld zijn Lisbeth List. Ja, ik kan, Brigitte Bardot. Ik kan imiteren, ja. ja ik, dat kon ik vooral. Uh, uh, toen, ik, uh, toen ik jonger was, kon ik het beter. Omdat het, dat het toen uit iets, iets uh, werd geboren. Maar nu heb, heb ik die... Die, uh, die bewondering en ook die irritatie niet meer. Dus uh, dat is nu een beetje over. Hoe oh, is dat het? Bewondering en irritatie? Ja, dat is uh, ergernis over dat iemand uh, soms onrechtmatig... zo verschrikkelijk veel succes heeft. Of, Zoals of, bijvoorbeeld. Nee, dat zeg ik <laughs> niet. Nou, ik zag een hele mooie uh, uh, imitatie die je deed van uh, Lisbeth List. Volgens ja. mij... Op een feest van haar of zo? Ja, een en dat, ja, Maar ja. Zij, is, zij is heel erg aardig. Hè, ja, nee, precies. En ik ja. merk het ook wel. Maar je zegt daarin, in je inleiding ben je ook heel eerlijk. Van, uh, oh, dat, dat je, je dan ontzettend dan... jaloers uh, op er bent ja. geweest. Ja, omdat ja, ze ook dan? een beetje op elkaar leken. Dus ja. dat, uh, dat was... Uh, en ik kan, Die hoge jukbeen. Ja, en ik kan ook als ik, uh, als ik dezelfde kleren aantrek. En hetzelfde haar doe dan, uh, en make-up. Dan lijk ik heel erg op haar. De... Ja, dat bleek wel. Want ja. je deed haar. Ja. Daar. En ja. ze gaat nu geloof ik ook dit boek in ontvangst nemen, of niet? Ze gaat een liedje voor me zingen. Een liedje van mij. Mooi geweest. Voor mooi geweest. Ja, en het liedje heet Herfst in Amsterdam, ja. Oh, dat is het liedje dat jij hebt geschreven over Amsterdam. Ja. We kunnen trouwens even een heel klein stukje... Uh, van jouw imitatie van Lisbeth Lis laten horen. Ja, Gewoon maar heel ik zie niet genoeg uit. Nee, we doen een klein ik, stukje. Ik, ik, ik kap het te veel af. Even. In oktober kwamen we in een storm elkander tegen, onze liefde bloeide bij. Mist een hagel, met een regen, maar het hart maalt om geen enkel seizoen. Wat moet een hart, wat moet een hart met lente doen? Ja, nu, of april, het doet wat het wil. Ja, ik had het niet uit moeten zingen, maar ik was, uh, uh, het, het orgeltje kon ik niet goed horen. Het was, ja, het, het was toch een beetje griezelig. Ja, maar het is echt verwarrend om te zien. Want je ja. ziet Lisbeth List. Ja. En ook in de mimiek en de ja. bewegingen. Je hebt het echt goed bestudeerd ook. Ja, ja. Maar dat, toen ik het vroeger deed... want ik heb het gedaan toen ik 24 was... Een, met een haarstuk op en een... een, een hoe heet het? V uh, Vlieland? Een vuurtoren op de achtergrond. Ja. <laughs> en zo'n jurk met van die flappen. En toen kon je natuurlijk nog helemaal niet... Uh, uh, een video duizendmaal bekijken. En, uh, dus... En nu staat het allemaal fijn op YouTube. Ja, ja maar dat, toen, toen kon dat niet. En toen leek het echt heel erg, ook met die schoudertjes. Maar toen zei ze later heel tof. Goh, ja, ik moet, Iedere keer als ik mijn schouders zo optrek, dan denk ik: Oh god, nee, nu lijkt ik op Anne-Marie. Dus dat is. Ja, het is echt zo schattig, mensen. Ja. Goed. Um, uh, nou ja, wat ik net zei in die inleiding die je hier ook geeft, dat je zo eerlijk bent. En dat geldt ook voor, uh, voor je columns. Die zijn eigenlijk ook wel hartverscheurend eerlijk. Want soms denk ik, ja. Uh, over het haarstuk dat je draagt, over plastische chirurgie... over uh, Harry Mulies met wie je uh, uh, het bed deelde. Het is allemaal van een eerlijkheid dat ik denk... waar komt het vandaan? Ja, dat, dat kost me niet zo erg veel moeite. Dat is er gewoon... Ja, nou ja, als je het opschrijft is het niet zo erg. Nu je het zegt, vind ik het schamelijk. ik vind dood. Hoezo? Nee, dat meen je niet. Ja, nee, dan, is het, dan wordt het zo gezegd, weet je wel. Terwijl als je het opschrijft, is het toch, heeft het iets stiekems, Dat is natuurlijk onzin. Maar, uh, ja, god, ik, maar kijk, dat over Harry Mullis Dan zou ik toch die column misschien... Uh, ja, wil je hem Ja, want, want het, het gaat er juist om dat, me, dat mensen allemaal zo huiglachtig zijn. En uh, altijd zo mooi weerspelen. daarom ik, moet ik even vertellen toen ik mijn eerste boek schreef een moeder van niks, uh, zat ik in Aardenhout uh, uh, bij een mevrouw. Uh, uh, haalde mijn kind uh, op uh, dat daar gespeeld had. En toen kon ik niet voor me houden. Ik zei, ja, er komt een boekje van me uit binnenkort. Moeder, uh, oh, ik, oh, nee, ik zei de titel nog niet. oh ja, oh god, wat leuk. Oh, hoe heet het? Zei die vrouw toen. Ze uh, zei, nou, uh, een, een moeder van niks. oh kind het is zo erg, zei ze toen. Alsof ze dus nog zelf nog nooit had gehoord... Van dat het misschien wat minder kon gaan hè, in, een, in de opvoeding van kinderen... En dat, dat er ook negatieve dingen te melden zijn. En toen, wat zei je toen? Ja, toen zat ik weer al met mond vol tanden. Weer. Ja. ja. Zoals gebruikelijk. Is. Ja. En, en daarom schrijf ik ook. Volgens, Volgens mij heb mij staat, ik hier een, een briefje gemulis. tussen gedaan. Eens even kijken hoor, hij zit hier ergens voorin. Ja, hier. Ja, daar is die. Oh nee, geranium. Oh nee. <laughs> gemulis. Ja, ja, daar is die. Ja, het is, een, het is wel een harde kolom, maar... Het was trouwens, toen was Aaf met uh, zwangerschapsverlof, volgens mij. En toen hebben ze jou gevraagd, was jij een van die vrouwen die inviel, toch? Ja, de, ja dat was mijn Bij eerste kolom na, na die tijd, want vroeger was het een vrouw van de wereld. En nu, uh, toen heette het ook nog niet mooi geweest. Toen was het, uh, waren het korte kolompjes uh, om Aaf te vervangen, ja. Uh, zoals mannen, zodra het gesprek op hoerenbezoek komt... met een vaag lachje in de verte koekenloeren... zo zijn oude Amsterdamse meisjes allemaal bijna naar bed geweest... met de schrijver Harry Mulisch. Met dat bijna suggereren de dames dat ze heus wel kans hadden... van de Haarlemse don Juan en dat zij op hun beurt... tijdens dat indringende tijd-à-tijd best gevoelig waren... voor zijn boerende blik, maar capituleren? Haha, aan hun lijf geen Polonaise. Blijkbaar sleepte de succesvolle auteur uitsluitend verkoopsters... balletdanseressen, kantoorbedienden en telefonistes mee naar dat hol op de Leidse Kade. 2000 volgens zijn eigen zeggen, dat wel. Tussen het postumige jubel in kranten en tijdschriften... was dan ook nauwelijks een reactie van vrouwelijke journalisten. Wel werd tot mijn verbazing ik, vlak voor Mulies dood... gebeld door een redactiemeisje van De Wereld Draait Door... dat televisieprogramma waarin altijd zoveel wordt gelachen... Maar nu klonk de stem aan de andere kant van de lijn ernstig. Of mevrouw Koster, als het zo ver was, naar de studio oh, we... wilde komen... Ja, het is een geëikt grapje van mij. ...naar de studio wilde komen... om te vertellen wat de grote schrijver zoal voor haar had betekend. Al eerder had ik deel uitgemaakt van zo'n televisie-rouwdienst... gewijd aan Ramza Shafi, die ik vrij goed heb gekend. Dat gold nauwelijks voor het handjevol studiobezoekers... van wie geen van allen, althans voor zover ik wist... de acteur liedjeszanger, vaker dan één keer had ontmoet... in een café, op een feestje... Of in een ander televisieprogramma. Maar toch werden alle aanwezigen unaniem verteerd door snotterig verdriet. Ja, iedereen aan Van Nieuwkerks tafel bewaarde de warmste herinneringen aan de charismatische ontslapene. Maar wat deed Harry Mullis in dit gezelschap? Zelf, zelf keek hij er ook van op. Hahaha, ha, ha. behoorde tot een totaal andere coterie. <lacht> Kennelijk was de schrijver bij gebrek aan bereidwillige beroemde intimie op het laatste moment opgetrommeld omdat hij er zo onbetrokken bij zat en al dat gerauw opgewekt... door zijn bril bleef gadeslaan, had ik het niet kunnen laten... even een van zijn broze schouders te beroeren. Voor de wereld draait door blijkbaar aanleiding om toen Harry op zijn beurt. Maar nogmaals opdraven als lijkenpikster nee. Waarom hadden ze niemand anders gevraagd? Jeroen Krabbe Freek de Jonge? Zo goed kende ik die hele mulies niet. Wel, ben ik lang geleden, even als die 1999 andere makken schapen... na niet eens zo'n interessant gesprek, bezweken voor schrijvers persistentie. Zelden beleefde ik een kortere romance. In een paar krachtige slagen was mijn gast hier aan de overkant. Ik wist niet hoe gauw ik dat liefdesnestje weer uit moest klimmen... mijn meisjesboeltje bij elkaar moest graaien. Nog hoor ik, ik was al op de gang, die geamuseerde, maar vooral opgeluchte toon. Jij lijkt wel een kerel. Toch gek dat tijdens de rouwdienst in de Amsterdamse schouwburg. diezelfde kerel haar ogen uit haar kop heeft staan huilen. Om Louis Andriessen en Rijnbert de Leeuw, twintig vingers toegewijd touché. Om die waardige echtgenotes, ontroerende dochters, liefhebbende vrienden. Om alles. En ook een beetje om die rare Harry. Ja, ja het is toch wel een leuke, dit. Ja, en hij loopt mooi af ook. Ja. Ja, um, paarden had ik erbij gezet, want het, hij liet paarden uh, zien, ja, hè? Weet je wel, ja, die paarden ja, die toen... Ja, ja, ja. Uh, uh, waar was het ook weer? Met IJsselmeer? Ja, IJsselmeer. Ja. Nee, Friesland. Ja, Friesland. Ja, ja, ja Friesland. Ja, maar... Uh, IJsselmeer wie... ligt niet in Friesland, toch? Pardon, maar welke maar zee Friesland. was dat dan? Ja, in welk water dat hele mooie terug? meer in Friesland. Oh, Gouwzee? Ik weet het niet. Meld u vooral, alle Friesen die nu ja. naar ons luisteren. Ja, maar dat, die paarden waren ze ook schattig. Uh, maar even, want dit was natuurlijk... Ik bedoel, even de geschiedenis. Pieter Broertjes had jou dus laten weten te oud uh, weg ermee. Ja. Toen vroegen ze je... Uh, waarschijnlijk zat Remarkte toen, Filip uh, Remarkt. Ja, ja, daar heb ik... Van, van, ja. Kom eens even invallen voor onze zwangere Aaf Brandt Korstis En jij dacht natuurlijk, nou kom ik met wat. Ja, ik dacht meteen uh, de beuk erin, ja. <laughs> ja, ja. Heb je dat echt zo... Ja. Ja, ik dacht, ach, ik ben nou toch uh, 68 was het toen. Waarom niet? Uh, ik, ik wilde altijd eens, uh, al een stukje over Harry Mullis schrijven. Dat had ik altijd alles in mijn hoofd gezet. Over dat belachelijke, uh, niksige ervan. Ja, maar, uh, ik had natuurlijk Het niksige waarvan? Schoenieke... Nou, ja, van, van de manse schrijvers Van het hele samen... Nee, van dat samenzijn. Dat uh, uh, uh, uh, uh, uh, een man er prat op gaat met 2000 vrouwen naar bed geweest zijn... terwijl hij hem er alleen maar in insteekt. Uh, met een paar krachtige geslagen... Slaafd... Ja, en, je, en uh, hij zelf er ook bijna niks aan heeft. Het is gewoon alleen maar rare veroveringszucht. Want ik hoorde ook nog van een... een, een want toen heel... kwamen de reacties natuurlijk los. Wat, op dit stukje? Ja, ja. ja van ik die 1999 toch... andere ah, vrouw. Nee, nee, die houden hun kop wel. Nee, die durven dat niet. Nee, maar van mijn vriendinnen. Van fantastisch. En, uh, ja, die waren echt... Ik, was, ja, ik liep die dag op wolken. Echt. De koningin. Ja. ja. Het, het was in Marum trouwens, Friesland. Marum. Oh, dat is jou nu doorgegeven door jouw koptelefoon. Ja, dus dat hoor ik nu. En toen heb ik daarna alsof ik. Maar dat is dus niet. Sorry. Wat knap van jou dat jij dat weet. Dat het opeens weer in mij oplopt. Nee, maar daarna heb ik er eentje over. Ook over Bolkestein geschreven. Waar ik een hele leuke reactie van Groenberg op kreeg. Die dan zei dat over iets over een dinertje met kaarslicht, Maar dat was helemaal niet waar. Ik was alleen maar op een feestje waar. Waar Bolkestein ook was. Je noemt ze. Naam geloof ik niet VVD Corryveer. Ja, Frits. Ja. ja, Frits. Oh ja, nou, dan is het wel overduidelijk. Ja. En, en die jou eerst uh, wel heel erg zag. Ja. Maar toen had je je haarstukken op. Ja, zeg ja je op straat en er liep gewoon in gesprek en hij zag me gewoon niet niet staan. Maar dat, dat kwam mij goed uit om in dat stukje dat je dus als oudere vrouw onzichtbaar door het leven uh, gaat. En uh, dat de blikken uh, uh, steeds meer gaan afglijden. Maar dan toch nog even naar uh, die vraag waar ik net mee begon... waarvan jij zei, ja, dan vinden ze me altijd zo koket. Als je niet zo heel erg... Oké, okay, jij wist hoe je jezelf mooi moest maken. Ja. Uh, dan is het dus veel lastiger ouder worden. Ja. Ja, nu, ja we zijn nu ja, weer op het uitgangspunt. We, ja, terug. precies. Ja, dat is zeker zo, Ja. Ja, uh, ik doe nog steeds goed mijn best, maar uh, uh, ja. Maar is het leven dan minder leuk? Ik bedoel, waarom? Nee hoor, uh, nee. Oh, nee dat hoor. Niet. Het valt best mee. Het valt best mee. Maar het, af en toe kan het me dadelijk. Maar ja, omdat ik er mijn hele leven aan gewend ben. Dat ze je zagen en zien. Ja, zagen dus. Ja, nou, mooi. Ja, waar waar is het ook altijd over heeft, hè? Die, uh, uh, die schrijver. Uh, die uh, van de Witte en het Zwarte Hart. Met Chapin, ja, Chapin. over dat gezien worden. Dat is, was bij mij natuurlijk ook... Ik, ik dacht, ik ben er niet toen ik naar, naar het platteland van mannen werd. Voor mijn gevoel, toch. Hoewel ik het heel leuk had bij die, bij die pleegouders, hoor. daar gaat het niet om. Maar ja, dat je de, ja, dat je de aandacht wil, toch wil hebben. En ook zit dat natuurlijk in mijn genen. Daar geloof ik heilig in. Ja, is dat genetisch? Ik bedoel, uh, gezien willen worden. Nou ja, ik bedoel als... als als ik zo naar mijn ouders, aan mijn ouders denk, die wilden ook heel, heel erg gezien worden. En in ieder geval zullen ze mij toch dan wel die eerste jaren al met de paplepel hebben inge... hele lekkere zilveren paplepel. Oh. En uh, wat herinner je daar dan van? Dat, hoe ze dat deden? Ja, schattig waren ze. Ik, ik, herinner me, ik, ik, ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan mijn, aan mijn ouders denk. Ik heb er ja? ook veel te veel van mijn ouders gehouden, hoor tegen de klippen op, maar ze waren, ja, het, het was zo'n... Mijn vader was ook heel speels en zo, en uh, het was een hele, hele leuke tijd... Ja, maar dan toch, ik bedoel, als je op je zesde uh, naar Friesland wordt verbannen, naar nou, Leusden. Uh, uh, nou ja, goed, het gezin besloot toen naar Leusden te verhuizen. Ja, dan is dat toch de, de, merkwaardig dat je zegt ze waren schattig. En ik heb daarvoor, ja, nou ja, uh, hoe, ik, hoe ik me ze herinner als, als kleuter dat ze heel erg lief en innig met me waren. En ook als ik, er, als ik dan in Amsterdam was, was mijn moeder ook erg, erg lief. En uh, deed alles om het me naar de zin te maken. Maar ja, het is natuurlijk een te grote discrepantie. Uh, mm. in de, de, door de week uh, margarine en het weekend roomboter. Uh, ik, ik, heb, ik heb het boek, ik heb het niet helemaal kunnen lezen... want ik kreeg het tekort, maar een, een vrouw om achterna te reizen... waarin je dus schrijft ook over de geschiedenis, uh, hoe je bij je ouders vertrok... Uh, schrijf je uitvoerig over je moeder. En je, je koos er trouwens voor om een tweede boek over haar te schrijven. Hè? Want ja. dit is het tweede boek. Ja. Vlak na haar dood schreef je een ander ja. boek. Wa waarom moest er nog een tweede boek komen? Ja, omdat dat zo uh, uh, kinderlijk boek nog was. En ik zo vreselijk verdriet had toen dat ze uh, uh, uh, er, En ook uh, uh, in een soort shock, oh, oh, omdat ik zo geschrokken was. Want het, is, uh, het, het gebeurde zo plotseling. Hè? Ze was niet ziek, ze was opeens dood. Dus dat, uh, ja, dat het nieuws een... meldde ze stierf in haar harnas. Daar heb jij wel een iets ander verhaal van gemaakt trouwens. Ja, in, in de repetitiekloffie, ja. ja. Maar, Met uh, de tas op schoot. Ja, maar uh, ik, ik, ik, ik had het toen nog niet verwerkt. Om het, die uh, uitdrukking maar eens te gebruiken. Dus, ik, en het boek had niet genoeg humor, vond ik. ik en ik wilde nog een, tra een tragicomisch boek over mijn moeder schrijven. En het moet altijd grappig zijn, hè? Voor jou. Ja, ook wat ik lees, overigens. Ja. Want alle grote schrijvers uh, vind ik geestig. En wat is Zelfs dat? Goed, Waarom red jij het niet zonder die humor? Wat, wat, wat? vind ik er niks aan. Uh, als ik niet geamuseerd word, dan ben ik ook niet ontroerd. Het hm. moet toch bijna hand in hand gaan of elkaar afwisselen. Je, je schrijft in het boek Een vrouw om achterna te reizen. Vanaf mijn prilste jeugd had ik het gevoel dat ik haar moest beschermen. Maar tegen? Tegen het gewone leven. Het gewone leven is zo vervelend voor een actrice. Het waait er. Je moet er van alles. <laughs> ja. Wat, ja. is er, wat is er zo vervelend aan het gewone leven voor een actrice? Nou, omdat ze niet op het toneel staat. Dus dat het, Punt. Uh, ja. Het waait er. <laughs> ja, ik bedoel, ze, ze moet zichzelf zijn. en, en, en uh, Mijn moeder had aan zichzelf niet genoeg. Die uh, was heel verlegen en, en geremd. En, uh, van, ik denk dat ze eigenlijk van huis uit uh, depressief was. Uh, een somber kind... En ze leefde op, uh, uh, zodra ze het over het toneel had al, als ze les gaf en als ze op het toneel stond. Het was ook echt afgelopen toen ze er niet meer op stond. Je laatste column ging over een depressie. Ja, ik heb ook wel eens af en toe uh, een uh, <lacht> dipje. Ja, we voorkomen het op slipje, <lacht> dus dat is, uh, <lacht> dat is verschrikkelijk. Ja, hij was <lacht> ook grappig, die column, maar toch vrij treurig ook. Ja, ja. Oud ja. en eenzaam. Ja, ja, ik heb het over die, die, die zin van uh, die Herman van, Herman Veenzon, van Veen, ja, ja, van Chris Pijn. Er bestaat, uh, bestaat geen medicijn tegen te zijn. Ja, ja. ja er bestaan natuurlijk wel medicijnen, maar uh, ik, soms denk ik, ja, misschien hoort dat er wel bij. Bij het ouder worden of nee, bij, de, bij het, het genetische... Nee, bij het, leven. Hm. bij het leven. Ja, En dat genetische weet ik ook niet hoor of ik daar nou zo gelijk in heb. En, en uh, als het dan over het ge gewone leven gaat, um, hoe is het gewone leven voor de schrijfster-publiciste Annemarie Oster? Nou, als ik niet schrijf en, en, en, en me niet manifesteer, uh, uh, loop ik ook kans in diezelfde fuik te zwemmen. En uh, uh, uh, on weer onzichtbaar te voelen en, uh, en ni nikswaardig en uh, uh, klein... En ik wil groot zijn. <laughs> daar heb de, ik ook altijd zo'n hoge hak aan. Maar dan is daar toch ook nog zo'n heel leven. Er staat, er is, dat is nu net verschenen, opa's en oma's van nu. Ja, Klein, dat is... Slim cadeau Zo. Ja, erg leuk, erg leuk. En, het en zullen... op de cover, Ja. Annemarie ja, Oster. De, de oma. Maar de meeste mensen herkennen me niet. Nee, ik had je ook niet herkend. Nee, hè? Nee. Zo zie ik het dus gewoon. Nou, <laughs> zie je nou dat hoe gewoon ik ben... Maar ze hebben wel voor jou als coverfoto gekozen. Ja, dat ben ik ook dat heel erg van want ik vind die van Lisbeth List ook schattig. Die had, daar had ik voor gekozen. Maar ja, dat komt natuurlijk ook door een ongelooflijk knappe kleinkind, dat begrijp je. Kit heet hij geloof ja. ik, hè? Ja. En dan eh, schrijf je, of nee, je schrijft dat niet, want het, het gaat hier om een interview. Waarbij het trouwens opvallend is, viel mij, dat jij als enige... Onmiddellijk begint over hoe Kit erachter uh, uitziet. Hoe mooi die is. Oh ja? Ja. Omdat hij is. het knapste kleinkind is. Ja, dat <laughs> zal wel weer. Maar goed, dan, je zegt in, in dat interview. Uh, ik heb wanhopig geprobeerd een goede moeder te zijn... en probeer ook een goede oma te zijn. Maar voor kinderen die niet willen slapen, ben ik allergisch. Ik wil een beste logeren hebben, maar dan moet dit eerst over zijn. Ja, het is dus nu over. Dus, uh, oh, hij komt nu logeren. Een, het was een, een, een leeftijdsverschijnsel. En een, uh, ja, ik denk door de borst en zo. Hij is geloof ik nu van de borst af. Dat uh, kon ik hem niet bieden natuurlijk. Maar wat voor oma Oma's uh, ben jij... Nou, ja, ik, ik hou erg van kleine kinderen. En zeker als ze aan mij geparenteerd zijn. Uh, ik ben niet, niet heel erg geduldig. Maar ik vind het wel heel leuk om, om uh, uh, dingetjes met kinderen te doen. En, en met hem zeker. En ik ben vorige maand... In, op Mallorca geweest, waar mijn voormalig buitenhuis nu, uh, dat is nu van mijn kinderen. Schrijf je ook wel eens over? Ja, in de columns? Hè? En daar uh, ben ik met een, een paar dagen na, naar het strand geweest. Nou ja, dat is een feest werkelijk. Dat hij echt met een steen als een oor uh, staat te telefoneren en... Uh, het is zo'n lief kindje. En, en zo, hij heeft zoiets behoedzaams. Dat is zo leuk aan hem. Maar ja, goed, ik, ik ga nu niet... Nee, daar heb je ook over geschreven. Ja, en maar, in, is korte, in korte, de... kleine zinnetjes. Tegelijkertijd, daar schrijf je ook tussen de regels wel over... en uh, dat vertelde ook een andere goede vriendin van je, Marion Visser... voel, voel je je ook ongemakkelijk als je bij je kinderen, kleinkinderen uh, bent. Je voelt je dan ook, niet, ook daar niet echt gezien. Nee, dat is wel zo, ja. Maar Marion Vissen zegt, aan manier en ik merken... dat we er eigenlijk niet meer toe doen in jonger gezelschap. Ook als oma ben je dat oudje dat haar mond moet houden. Daar worden we heel verdrietig van. We ondergaan het gelaten. We stellen vast dat het dus niet altijd leuk is... om tussen jonge mensen te zijn. Zelfs niet als het je eigen kinderen zijn. Nee, daar heeft ze wel gelijk in. Daar heb ik ook een stukje over geschreven. Maar dat, dat, dat uh, vind ik een beetje een precair onderwerp, eerlijk gezegd. Hm. Dat, uh, ik weet niet zo hoe ik het erover moet zeggen. Omdat het ingewikkeld ligt? Dat ligt ze erg ingewikkeld. En dat is de ene keer uh, is het veel leuker dan de andere. Ja. Maar het is wel zo dat uh, uh, sommige jonge mensen... Uh, daar, daar merk je gewoon niet van dat, ze, dat, dat jij ouder bent. En die doen heel gewoon... En vooral ook in, to in toneelkringen, hè, daar, daar speelt dat helemaal niet zo erg. Oud en jong. Nee, ik vind het een, ik vind het een beetje burgerlijk eerlijk gezegd. Dat gedoe met overleeftijd. En daarom verkeer je graag, eh, of het liefst in eh, ja, acteurskringen. Ik weet vroeger, ik, ik bedoel, Ellen Vogel is een goede vriendin van mij. Die is nu, eh, ik, ja, ik, geloof 92. Nee, dat merk je gewoon helemaal niet dat die, ja, ze is nu de man heeft ze verloren en ze is wat wankel eh, staat ze in, in het leven begrijpelijke want ze is ook nog bijna blind. Maar. Zoals ze ook over mannen zat te praten en zo gezellig te lachen. En, zo. en dat, dat, toen ik zelf 26 of 34 was. vond ik het ook altijd heel gewoon om met veel oudere mensen om te gaan. Dus ik, ik, ik, ik ben niet gewend aan dat gedoe. Terwijl je toch genoeg actrices hoort klagen over het aantal rollen dat afneemt. Oh ja, maar dat hele actie onderling. Ja, ja. Dus als het gaat, want je, uh, je uh, uh, uh, verkeert nogal in verschillende coterieën. Ja, geloof ik, hè acteurskringen en schrijverskringen. Waar voel je dan eigenlijk het meest thuis? Zijn dat, dan zijn dat dan inderdaad de acteurs? Ja, geloof het wel. Nou ja, je, je hebt ook leuke schrijvers. Maar als je, het zijn allebei uh, enorm veel afketsende ego's. Hè, maar, maar nog even terug naar die kinderen. Ik begrijp dat dat precair is. en uh, uh, de, Daar zou ik verder ook niet op doorgaan. Maar kan me wel. je hebt natuurlijk een andere rol als moeder... En als grootmoeder, toch? Dan gaat het ook niet meer om of jij gezien wordt. Is dat niet vooral een dienstbare rol? Of ja, dat is, ook, is dat... dat is ook zo, maar dat moet ook weer niet overdreven worden, vind ik. Dat, dat je niet echt... Dat je, alleen maar dienstbaar dat, bent. Dat je niet één vraag wordt gesteld en dat je alleen maar uh, de, de, de deur uitgebonjoerd wordt... met een tas met luiers en, uh, en een flesje. En, uh, kijk maar, uh, uh, daar vind ik mezelf ook weer te oud voor. Ja. ja Aan en de hoe, andere kant. En gewoon met elkaars behandeld worden. <laughs> Ook door mijn kinderen. <laughs> en, hoe is de gemoedstoestand dan van jou? Ik bedoel, ga, word je dan heel kwaad of? Uh... Nee, een beetje uh, uh, gesloten en uh, grimmig. Hm. Maar eh, eh, zodra ik met dat kind alleen ben, dat is dat is echt heerlijk. Dat vind ik zo leuk. Dat, dat, dat is een hele nieuwe ervaring. Eén op één met dat kind. En de, dan heb je ook iets heel speciaals waar niemand aan kan komen. He, dat is iets heel intiems. Ik zag nog een, een, een uh, andere opvallende overeenkomst tussen jou en je moeder. Hoe de geschiedenis zich ook herhaalt. Want uh, je schrijft, volgens mij, in die bundel met columns dat je. Uh, je, nee, dat schrijf je ook in dit boek over je moeder. Dat je je schuldig voelt over die laatste periode van haar leven. Dat je te weinig bij haar was. En zij uh, had dat ook ten ja. opzichte van haar ouders. Ja, later krijg je altijd spijt, zei ze. Ja, ja maar dat, dat is toch wel algemeen menselijk, dacht ik. Dat ja? Komt heel, ja, dat hoor je heel veel. Je hoort zo vaak vrouwen zeggen dat ze zich schuldig ten opzichte van hun moeder voelen... over de, de, die laatste jaren, vooral als ze gestorven zijn... He, die mengeling van, van ergernis, medelijden en, en tomeloze liefde. Dat, dat, uh, ja, ik geloof dat dat heel herkenbaar is. Dat ik daar, daar niet uh, alleen in sta. Hoe lang blijf je nog schrijven, eigenlijk, Anne-Marie Nog? Hoe <laughs> oh, zit jij de laatste probleem? Ja, je denkt, oh, nou komt hij eraan. <laughs> Dit was het dan. <laughs> uh, ja, nou, nog wel een flink... Uh, uh, zolang ik kan... En is dat ook spannend voor die volkshandel. Precies, want als je dat één keer hebt meegemaakt... of twee van die mannetjes die dan zeggen... nou, we gaan een andere koers varen... is die kolom dan iedere week heel belangrijk? Nee, want dat is niet dat ik bang ben om aan de kant gezet te worden. Nee, het is meer dat ik bang ben dat het niet lukt. Dat is veel enger. Het is iedere keer weer een... Een, een uitdaging. Nee, maar een, een, een, ja, je moet toch ergens over, overheen. Ik hoorde laatst Maria Goos zeggen, die een beginnadig toneelschrijfster is. Wat uh, is het toch gek dat wat je het leukste vindt om te doen ongeveer. dat je daar altijd zo tegenop ziet? Hè, die die writersblok, uh, of dat writersblok dat je dan hebt. Maar. Ja, en bij mij is het zelfs zo dat ik het nog het allerleukste vind om hem geschreven te hebben. Want wanneer is die gelukt? Ja, als ik hem zelf voor mezelf lees en, en, en hij loopt lekker, dan is, dan, dan, dan is hij wel gelukt. En ik lees hem af en toe aan je uh, de, jouw bekende Yvonne voor ja. in de Kronenberg. En uh, Heel goed Ari, Zegt hij dan. Uh, in, in, uh, een acht. <laughs> en dan kan niet de krant in. Ja. Wat komt er op de tegel te staan, Annemarie Ooster? Ben ik al klaar? Ja, je bent al klaar. Nou, ja. niet helemaal, want die tegel is nog ja, ja, niet nee, Het is wel erg voor de hand liggend misschien. Maar ik dacht, wie lacht niet die de mens beziet? Wie lacht niet die de mens beziet? Die de mens beziet. Ja, dus ook jezelf. Hij is mooi. Ja, hè? Ja, heel mooi. Annemarie Ooster, dank je wel. Jij bedankt. En, uh, lezen, hè? Mooi geweest. Zo heet uh, de bundel. En uh, een vrouw om achterna te reizen is dus het boek dat je schreef uh, over je moeder, Ank van der Moer. En dan uh, zijn we aan het einde gekomen van Kunststof. En op deze zender uh, gaan we nu voetballen. Ja, het is echt waar. Uh, de aftrap van de wedstrijd Roemenië-Nederland. Belangrijk voor deelname aan wereldkampioenschap 2014 in Brazilië. De verslaggevers ter plekke zijn Bas Ticheler en Jack van Gelder. En um, die gaan er nu volgens mij zo dadelijk uh, inkomen. Hou je van voetbal eigenlijk, Annemarie? Niet meer. Niet meer? Wanneer nee. dan wel? Nou, ik hield ervan toen ik verliefd was op iemand die enorm met voetballen in, in de weer was. En, uh, dus wil ik nog wel zeggen, Henk... Was het een voetballer? Nee, Henk Terlinger was het. Henk Terlinger, ja. ja. En toen? Toen keek je echt wel eindeloos met hem mee? En, uh... Ja, ik ging met hem mee naar wedstrijden, ja. En kreeg je er ook verstand van? Nee. <laughs> en toen ben je er gewoon mee opgehouden. Toen uh, Henk Terlinger Lingen er mee ophield. Of hield jij er mee op? Ik hield er mee op, want het was uit toen ook. Ja. Goed, dankjewel, Annemarie. En veel plezier bij het voetballen in Roemenië. Dank mevrouw Roster. dit was aflevering 2521. Ja, morgen praten wij met taalprofessor Wim Daniels... over zijn boek Mieters, de taal van de jaren 50. Tot dan! Radio 1 kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. We zitten al in de 70ste minuut.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 Dit is Radio 1. Het is vijf voor acht, Mariel Hagman met het NOS Journaal. Het ArtLoss Register, dat wereldwijd gestolen en vermiste kunstwerken bijhoudt in een register... schat de waarde van de gestolen schilderijen uit de kunsthal tussen 50 en 100 miljoen euro. Volgens directeur Marinello is dat puur hypothetisch, omdat de stukken niet te verkopen zijn. Het ArtLoss Register is werelds grootste private gegevensdatabank van gestolen kunstwerken...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 Een kleine meerderheid van de landelijke bestuurders wil de kiesdrempel verhogen. Een politieke partij mag wat hen betreft pas in de Tweede Kamer komen als die minstens 5% van de stemmen heeft gehaald. Dat blijkt uit een onderzoek van overheidinnederland.nl. Die deed het onderzoek enkele dagen na de Tweede Kamerverkiezingen onder bestuurders van onder meer gemeenten, provincies, kamers en het Europees Parlement. Een voormalige chauffeur van Osama Bin Laden had niet mogen worden veroordeeld voor terrorisme, heeft de gerechtshof in de Verenigde Staten bepaald. De man zat vijf en een half jaar vast in Guantanamo Bay voor het steunen van terrorisme. Volgens het hof was die steun geen oorlogsmisdaad in de periode dat hij chauffeur van Bin Laden was, tussen 1996 tot 2001. De uitspraak kan gevolgen hebben voor andere zaken, want steun geven aan terrorisme is een veel voorkomende aanklacht tegen gevangenen in Guantanamo Bay.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 Het weer. Vannacht opklaringen, de temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen overwegend bewolkt met af en toe wat regen, het wordt een graad of 14. Dit was het NOS-journaal. Hé, hey, fijn hè? Geen BTW betalen. Geen BTW? Hij is toch omhoog naar 21%? Nee joh, niet voor iedereen. Hè? Ja. Oh!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 Industrieel vormgever, typograaf en fotograaf. En kan gezien worden als de godvader van het hedendaagse Dutch design. Vanavond in Avro close Up om 5 voor 11 op Nederland 2. Alles moet nieuw. Piet Zwart. NOS, NOS, NOS Langs de lijn. Met Robert Meder. Goedenavond, de eerste echte test voor Louis Vergaal in deze periode als bondscoach. Zo wordt het WK-kwalificatieduel van Oranje met Roemenië door velen gezien. Hoe dan ook, wat een overwinning welkom is, dat mogen duidelijk zijn. Analist Alfons Groenendijk die kijkt in de studio mee en luistert ongetwijfeld mee naar het commentaar van onze verslaggevers. Ter plekke, Bas Stigler en Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond, van harte welkom vanuit het Nationale Stadion hier in Boekarest. Je zou ook kunnen zeggen Nederland-Turkije was de eerste echte testcase. Maar nu gaat het tegen een ploeg die ongeslagen is. Drie wedstrijden heeft gespeeld, negen punten. En afgelopen vrijdag vrij verrassend in Turkije won met 1-0. Vandaar dat het stadion dat uh, verleden week bezocht leek te worden door 25.000 man. Nu barstens vol zit, 55.000 man in dit schitterende stadion. Wedstrijd is begonnen en de opstelling van de Nederlanders zullen we u snel geven met Stekelenburg, Van Rijn, Heitinga, Vlaar... En Martins Indy op het middenveld in de punt naar achter. Nigel de Jong, dan daarvoor aan de rechterkant van de vaart. En links Strootman, voorin Narsing van Persie en Lens. Balbezit voor, misschien Lens, nee, de rechtsback Tamas. Die kan de bal wegkoppen die lang onderweg was. En wordt dan meteen verlengd in de richting van Marika, de enige echte spits van de Roemenen. De Roemenen spelen met één diepe spits, drie mensen achter, Waarbij Torje, dat is eigenlijk het grootste talent van de rechterkant, speelt nu in de buurt komt van een bal. Die wil die verlengen. En die wil hij verlengen in de richting van opnieuw de spits. Maar dan zit dan het been tussen van uh, rond Vlaanderen. had de bal de zijlijn over. Dan komt er een ingooi voor de Roemenen. De Roemenen dus gewonnen van Turkije. Dat was verrassend in Turkije met 1-0. door een goal van Groosaf die er vandaag opnieuw bij is. En uh, de Roemenen zijn dus vol goede moed. Met een bal die uh, over het doel gaat. Uh, zodat uh, Stekenburg de eerste doelkrap kan nemen. Heitinga even moet oppassen omdat er ook nog een tweede bal in het veld leek te komen. gaat op uh, 10 meter van de achterlijn aan de rechterkant van het veld. Uh, drijft met de bal op. Laat zich nu een beetje...